Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Flitsbezorgers beloven dat ze niet meer voor overlast zullen zorgen. De turbo-boodschappenbedrijven Flink, Getir, Gorillas en Zepp hebben gedragsafspraken gemaakt. Ze zetten geen magazijnen meer neer in winkelstraten of vlakbij scholen. Ook mogen bezorgers geen overlast veroorzaken. Mogen ze niet hun fietsen asociaal op de stoep parkeren. De flitsbedrijven zeggen ook dat ze aan de slag gaan met de veiligheid van personeel. De snelheid van de e-bikes wordt lager gezet en de bezorgers worden niet beloond als ze supersnel bij een klant aanbellen. Langzamer en veiliger rijden is volgens de nieuwe afspraken ook helemaal prima. En nog dik een uur rijden er geen treinen tussen Utrecht en Amsterdam en Utrecht en Schiphol. Dat komt door een aanrijding. Ook op andere plekken in het land kan je er last van hebben. Dus ga je zo met de trein? Check dan even de NS-app. En in Tsjechië kun je vanaf vrijdag 721 meter lang boven het niets lopen. Dat is de officiële opening van de langste voetgangersbrug ter wereld. Die hangt boven een kloof van 95 meter diep. Dus wie hoogtevrees heeft, kan beter niet aan de oversteek beginnen. Omkeren kan namelijk niet. De brug is zo smal dat je maar in één richting mag lopen. En jonge miljonairs hebben een lekker jaar achter de rug. De rijkste 100 mensen onder de 40 van ons land zagen hun vermogen flink groeien, dat zegt tijdschrift Quote. Gisteravond was er een feestje, daar was verslaggever Vincent van Rijn ook en hij sprak daar onder meer met de nummer 95 van de lijst, YouTuber Kwebbelkop. Ja, jouw vermogen is volgens Quote 14 miljoen euro. Klopt dat eigenlijk? Eh, uh, uh, misschien. Hè? Ja, dat uh, eerlijk. <laughs> Ik zou het ook niet echt weten. Volgens mij gaan ze een beetje kijken wat je hebt. Uh, waar ze een beetje bewijs kunnen vinden. En uh, gaan ze zelf een beetje rekenen. En dan uh, zetten ze je in het boekje. Nou, in dat boekje staan opvallend genoeg maar drie vrouwen in de top 100. Sierra, de ontwerpster Sharon Hilgers, Doutsen Kroes en Nicky Plessen. Het weer nog. Het wordt een grijze dag vandaag, maar wel bijna overal droog. En ook zeker niet fris. Aan de kust wordt het een graad of 20. Landinwaarts kan het wel 27 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANBB. Fielen staan er nog op de A4. Den Haag richting Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en de Nieuwe Meer. 9 kilometer met een kwartier vertraging. En ook een kwartier vertraging heeft verkeer op de A6 richting Muiden bij Almere Poort.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 Welkom bij ZFM, de Kant nog Bal Show. ZFM, het geluid van Zandvoort. Adol, adol, adol, adol, adol, adol. Show. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Heer, Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het dan, hè? Nou, goed. Ik zie hier alweer diverse commestabiliteiten. Ja, is er uh, communicatiefout? Ja. Dat is geen fout, hoor. Het is gewoon niet gecommuniceerd. Ja, dat is toch een fout dan, of niet? Nee, nou, dat is geen fout. Fout is Of jij neemt gebakjes mee van, de, uh, van Jimmy Turner. Ja. Nu zie ik iets anders. Ger heeft iets eten meegenomen. Ja, dat ja. zijn normaal de vierkante of rechthoekige koekjes. Hij neemt altijd Vierkante ja, gulden Maar nu zijn ze mee. rond. Jimmy T. die maakt ook ronde, dus blijkbaar. Gevulde, gevulde, gevulde de koek, want ja. ik had zelf ik had wafels mee. Dus ja. Ja, ik vind dat minder. Ja. Ik, ik heb uh, met uh, Jim uh, afgesproken dat we een soort van vergelijkend ware onderzoek gaan oh, doen. Wat is nou lekkerder? Ja. De vierkanten of de ronde? Ja. Spanning dus en sensatie. Dat kan ik je wel vertellen. kort in dit de theater. Deze zijn van Leek. Deze zijn van Leek. Ja, nou, nee, die, volgens mij maakt hij die Is dat familie van Herman en de Dode Kapper, of niet? Nee. Nee, nee. Herman, nee, nee. Maar je weet hoe die, want die amandel in het midden, die, die doet hij die in zijn navel en dan drukt hij die koek er tegenaan. Ik heb wat oh, nieuws, er is er de drie in. Kijk. Dan heeft Jimmy een hele gekke navel. <laughs> ja, je weet het niet. Maar dat moeten we gewoon even onderzoeken zo, jongens. Want ik vind het wel een uh, soort van belangrijk. Ja. Kunnen de ramen open, want het wordt heel warm vandaag. Waar? Hier. Nou, het is jammer dat dat dan. Uh... Ik heb opengegeven, mijn fiets. Ja, oh, echt? op de fiets. Ja, ja. <laughs> ik denk, ja, ja, het kan weer. Het is, go Gooi het is een de kap eraf. Vleugje voorjaar. Vleugje voorjaar inderdaad. Het is in de dag. wel iets uh, meer wind vandaag. Maar goed, de temperatuur is uh, hoopgevend. Hoopgevend, ja. dank. Maar hoort. voor de boeren is het uh, niet zo hoopgevend. Nee, hoopgevend. Geef jij, uh, uh, jij eens. Het is een beetje droog, hè? Ja, vanaf, een vanaf de maart. maart. Ja. heel beetje En daar. Nou, ik neem er vast één. Moet jij zelf niet? Ja, lekker. Akkoord. En misschien wil Jaap er ook eens. Nou, ook een eigen doos. moet ja, hij eerst een plaatje draaien. Hij heeft nog niks gedaan. Ja, ik, ik heb net een plaatje gedraaid. Oh, hij heeft een plaatje dus ik gedraaid. Ik uh, nog niet. Edel heeft een case van alle notes gedraaid. Uh, nou, veruit. Ja. Hey guys. Ik uh, uh, dat ik niks gedaan heb. Uh, Giefs nog, was. Ik er net even op de website van de Sanfordse Courant te komen. Maar ja. dat lukt niet. Je moet tegenwoordig... inloggen. Nou, blijkbaar gebruikerscode. Oh. Voor slechts... Voor slechts 6 euro per, per maand, krijgt u nieuws als u er niet op zit te wachten. <laughs> Een soort verlengstuk van de Cannon show eigenlijk. Ja, toch? Ja, ja waar... maar die kost niks. Ja. Nieuws waar je niks van hebt. Maar uh, nieuws waar we niks aan hebben. Ik, ik, uh, ik heb begrepen dat er dus uh, NASA die is nu ook bezig om, uh, zeg maar, Dick pics Pardon? Naar Pardon. Aliens te sturen. Dick pic? Hallo? Ja, ze ben je er nog. Ja, in het kader heb van. Je uh, overmacht gebeld. Nou ja, in het kader van uh, het onderzoek over nog meer leven is in uh, dit oneindige heelal... hebben ze dus beelden van naakte man en naakte vrouw de ruimte ingestuurd. Of gaan ze de ruimte insturen? En daarmee uh, denken ze dat het een goede manier is om aliens te lokken. Nou, volgens mij... <lacht> ik weet niet hoe die, hoe die homo sapiens eruit zien... maar ik denk dat er geen alien uh, daarop ingaat. Dus, uh, dus met andere woorden, we sturen foto's van blote mannen en vrouwen de ruimte in... en dan denken die aliens, hé, hey, daar gaan we wat langs. Ja, en dan denken ze, nou, dan kunnen ze misschien uh, gaan communiceren... met uh, deze mogelijke uh, buitenaardse. Maar die. iemand bij de NASA denkt dat het een goed idee is... en dan zegt ja. de baas, nou, laten we dat maar doen dan, je weet ja. het nooit... Zou het familie zijn van Ursula van der Leyen? Die van de EU, die ziet ook altijd barstens vol goede ideeën. Weet je, <lacht> uh, weet, weet je wat het is? Weet je het niet. Ze hebben in het verleden hebben ze wel van die beeldplaten <kwijnt> de ruimte ingeschoten. Het gaat ja. dan uh, over informatie, dat we democratie hebben. Niet overal, maar de, ja. de, de, die hebben ze de ruimte ingeschoten. Ja. En heel ver beyond, de stars. En dan hopen ze dat iemand... Denk je nou werkelijk, als er, als er buitenaards leven is... waarvan mensen denken, ze nou, zijn er op aarde geweest, blijkblijk... Dat ja. is toch, dat, ik ga ervan uit dat als ze hier geweest zijn... alleen even gekeken hebben... waar al die UFO-mensen ja. geloven... al even kijken en denken, nou, niet interessant. Maar het zijn dus de beelden van de naakte man en vrouw... maar daarop zwaaien ze ook nog. Ze zwaaien? Ze zwaaien naar Waarmee? de ergens. Ja, ik, ik neem aan met een armen. Misschien de man met, met, met, de, met de leuning. Ja? Je weet het niet. En is iemand gelukkig gefotografeerd gelukkig hebben met een cornu Een, een, een Goed uit Nederland. Klaar ja. ja. met je snikkel. als ja. met ja. je snikkel. Klaar met je hemd. Nou, als ze de man hebben gefotografeerd en die blijkt niet zozeer een leuning te hebben als wel een cornucootje dan hoor je nooit, sowieso niet een alien denken. Maar ik. ook dat. Dat de ja. man van naast. Nou, wie gaan we sturen? Een nou, ja. gemiddelde mens, 1,83 hoog. Ja. Leuning van 15 centimeter. Lalala. Ja. Een, een, een cupje B, C, weet ik veel. Ja, en dan... ja je wordt te zwaar misschien ja. om ja. af te schieten. Je weet het niet. Het oh, <laughs> is dus een foto van Lolo Ferrari. Ja. Erop. Lolo Ferrari. Lolo. Die is toch dood? <laughs> ja. die de vrouw met de grootste borst van de wereld of zo. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, die schijnt uh, omgevallen te zijn. Ja, gek hè? <laughs> <laughs> Over omvallen gesproken, Jaap, ik denk dat het in al deze... Nieuwsgaring toch alweer... Uh, ja. Mag je bij Buuman uh, zijn? Ja. Die, uh, dat zei ik Die, ook, die, uh, ja. <laughs> die mag... Uh, het muzikale geweten. Ja, Ger ja, ja, wat is er? Nou, nee, nou, niks. Uh, ja, uh, Wil uh, je wat te horen? Ja, graag. Nou, zeg je wel Ja, ik heb hem staan dus... Uh, nou ja, ik ook. Iets van de NASA? Nee. Ah, dat is mooi. Toch? Dat zeg ik. Maar er wordt weer vreed onderbroken. Sluit aan op voeding. Ja. Dus een babyvoeding. Voeding... Uh, en ik heb net een gevulde koek op, nou, maar dat, waar dat werkt niet voor die iPad-papet of wat dan ook. Nou, deze is leeg. Leeg? Ja. En nu? En nu? Kan ja. we zelf liedjes maken? Nou maar ja, dan, ik euh, dan uh, moet ik wat, wat uit gaan zoeken, geloof ik toch? Of niet? Nee hoor, want ik heb natuurlijk altijd... Uh, ik ben, uh, heb je mijn voor... backup? up Ik ben enorm uh, voorbereid. Uh, een gat te vangen. Maar denk jij, <laughs> nou dat er leven is buiten deze planeet? Of dat ik, Of dan? ik het hoop of dat ik het... Nou, weet. niemand weet, je weet. Het, Nee, he? niemand weet het. Niemand maar. weet het. Dat is I namelijk denk het verhaal. Maar inderdaad, dat ik dan zo gaan. Hoop je dat er leven is? En, of, of vermoed je dat er leven is? En, en zo, ja... Volgens, volgens mensen die ervoor doorgeleerd is hebben... Zo? Ah. Oh, sorry, man. Uh, Is het zo dat de sterrenstelsels zoals we die nu kennen... Hè, wij zijn echt de, de magnitude van uh, hoe groot wij zijn... In zeg maar het hele grote plaatje... Waar ja. mensen echt voor doorgeleerd hebben. sterrenkundigen en zo... Zijn we, echt, we zijn een speldenprik van iets wat zo groot is als de tafel hier. Dus ja. zo, zo klein zijn wij. Dus de kans dat er ergens in een ander melkwegstelsel waar we helemaal niet kunnen komen nog de komende 50 jaar iets is... is aanwezig. Ja. Ja. Dat zou zelfs volgens de uh, mathematische berekeningen... zou er ergens een andere leefvorm moeten zijn. Of een ja. nou leefvorm is met één oog die, weet je wel, die, die op onze naakfoto's valt. Ja, als, we, als er überhaupt ja. nog... Uh, op ja, de menselijkende levensvormen wil ik niet direct zeggen, maar levensvormen zijn, dan doet dat ook de Bijbel op zijn grondvesten dreunen natuurlijk. Als dat echt, uh... oh, ja, maar ja, nee. ja, dat, maar ja, maar luister, dat is toch ook, dat is toch ook daar hebben ze toch ook een boek van gemaakt? Ik bedoel, ja, natuurlijk, ja. dat is ook al. Niet over kijk, wat De wereld in zeven dagen, dat is zo. Wat we kunnen van. is dat, uh, dat uh, de heer uh, Jc dat dat wel een Elin is geweest die gewoon de uh, genoemd met broden delen over water lopen, dat dat de eerste Elin was. Nou, of het was een, een super affaire van de hè? Want soms zie jij op een, een mooie een glad zeetje, op een mooie zomeravond. Dus je iemand het over raad, het water ja. ziet lopen, maar dan is het iemand op zo'n subboardplank. boardplank Plank, plank. plank. Subboard plank. Mag ik, ik dat dus weet het, het vaak niet. En Ger? Ja, ik het ben er iets. klaar voor. Ja? Dakkoord. We'll be right back soon after this. Het gaat nog niet helemaal nee, zoals, zoals, zo zoals het zou moeten zijn, denk ik eh, toch? Dus ja, zeer. wel. He, he. Ja, hè, Je zit hier in proeftijd, hè? Ja, ja, dat weet ik. Duurt drie jaar, hè, die proeftijd? Hé, <laughs> hey, jongens, hij is lekker, jongen, die koek. shadows approaching Ja, mooi hè jongens. Hé? Ja. Frank? Ja, zeker. Mag ik even jou, uh, jouw mening over deze uh, gevulde koek? Nou, ik vind het een. Uh, wat Tino al uh, eerder meende te waarnemen dan ik zelf. Het uh, betreft hier ook echt spijs. Mm -hmm. Geen uh, witte bonen zit. Nee. Dus het, uh, dat geeft al een uh, sensatie. Ongelooflijk. Het is een fijn. Uh, Fijne koek, lekker krokant ja. aan de bovenkant. Mm -hmm. Dat is zo, hè? Een goed bruin van kleur, zoals het hoort. En uh, goed van smaak. Af... Ik, ik heb ze zelf nog gemaakt, als pakketbakker. Uh, ja. ja, dat was geen lang leven beschoren, mm -hmm. die carrière, hè? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. nee en, maar dat klopt, hè? Want, want ze maken ook zogenaamd spijs van, van... Ja. Van, van, van witte bonen. Ja, van. dat is gewoon zo'n uh, cheap-ass... Ja. Uh, of of, of, hoe of hoe uh, zoals dan... Ja. Uh, Wip op zijn vries... Bijvoorbeeld. White beans? White beans, ja. <laughs> maar dat is blijkbaar, kun je met witte bonen iets maken wat er verdacht veel op lijkt. Veel, ja. su veel suiker erin waarschijnlijk. Ja. En ja. amandel, ik denk amandel. Hier zit ook zaai. heel veel suiker in hoor. Ja, maar dat zit in, in alles. Het is ja. niet te geloven. En, uh, maar goed, ja, jongen, ik heb het al zo gezegd, ik heb meer dan 43 jaar van Hack Up the Tech even nu bij de, de KLM gezeten. Ja. Maar het kan altijd uh, erger natuurlijk. Onlangs uh, vierde in uh, Brazilië <laughs> iemand. Zijn honderdste verjaardag, meneer Ortman, die werd op 1922 geboren in het Braziliaanse stadje Brusk. Op zijn vijftiende wilde hij de familie financieel bijspringen, had hij besloten, had hij een baantje gezocht. Nou, hij, kon dus, hij sprak Duits, hij kon aan de slag als medewerker bij het bedrijf Industrias Renault. En uh, hij is daar uiteindelijk sales manager geworden en de man heeft dus... Uh, 84 jaar en 9 dagen in hetzelfde bedrijf gewerkt. Dat is wat, hè? Hoe lang heb je, Jij hebt ook heel lang met de KLM gewerkt. Ja, dan, uh, meer, meer dan 43 jaar. Dat de, is ook zo ja, minimaal. Maar is dat 84 jaar? Ja, 84 jaar en 9 dagen. Maar hij werkt nog ja. steeds die man dus. Uh, ja, volgens mij wel. En hij is uh, nu 100 geworden. Maar nee? uh, hij zegt, uh, plannen doe ik niet. Ik denk gewoon aan morgen, dus uh, pak mee. Elke dag is er één natuurlijk. Maar hij werkte nog altijd. Jonger, jonger. Ja, dat is toch heel bijzonder, hè? 84 jaar. Dat kan je dus, zeggen. Nee, ja. Wij zijn het nog niet eens, gelukkig, als we het al mogen worden. Kan echt niemand man, alle, alles wat veranderd is in het ja. bedrijf ook. Maar 84 jaar, 84 man. jaar en 9 dagen. Dus, uh, maar die 9 dagen doen het, uh, ja. Ja. ja. Maar ja, als je 100 bent, telt elke dag. Dus ik, ik denk dat die daarom die 9 dagen maar er was Vorig jaar er ook een vrouw die in Amerika. die was uh, burgemeester geworden van, uh, van een. Ja. Nee, die was uh, baas van een luchthaven geworden. ergens in een hele grote plek ja. in Amerika. Die was 103. Ja, mooi, hè? Ja, dat is fantastisch. Nou, er is ook een vrouw van 103 en die rijdt nog altijd in de, in de Packard rond uit de twintiger jaren. Maar Frank, van jij je bent de nu en ja, maar jij bent ja. nu gepensioneerd? Ja. Moet, je hond zin, moet, je lang, moet je kijken, als je nu 103 moet worden, dan ben je nou, net ja. bijna net zo lang vrij als dat je gewerkt hebt. Ja, nou ja, als ik op die leeftijd ook nog mijn bouchies zelf kan vervangen, dan teken ik er nu al voor. Want dat zou betekenen dat je nog fysiek in staat bent om dat te doen. En dan is het, maakt het niet uit hoe oud je wordt. Als nee. je maar niet Sommige mensen die zeggen, ik hoef niet ouder dan 80 te worden. Dan denk ik, ja, waarom? Voelen ze dan al aankomen dat ze het fysiek niet zullen redden of zo? Dat kan natuurlijk ook, maar... Uh, Eten uh, met een rietje of een krakende plaszak, doe maar Ja, net. dan wordt het minder inderdaad. Dus als je dat onheil al ziet aankomen... Het is natuurlijk één grote armageddon, het naderen de, de dag van het einde. Maar, uh, maar goed, als je hem niet, nog niet ziet aankomen... kan je besluiten om uh, door te gaan zolang je... Nee. In gewoon net als dus mijn grootmoeder op de 93, wie zij gaan liggen, nooit meer wakker worden. Ja, dat nou, is wel mooi. Dat, dat is mooi. Kunnen we even tekenen? Gewoon? Ja, we, Jaap heeft de formulier. Jaap heeft het ja. Ja. de formulier ja Ik zal mijn best doen, maar ik, ik weet niet waar ik moet tekenen. Maar, uh, ja, immortal, ja. immortal Form, pagina 2, lid 3, ah. sub 5. Hey, en is er iets, iets bijzonders op Zandvoort gebeurd nog? Ik zag dat er iemand, een van de man achtervolgd werd... politie, schietpartij, alles. Ja, ik heb wel oh, een ja, politie gedoetje. gehoord. Oh, ja? en ja. Ja. Schietpartij zelf. Ja, nou ja, dus Wanneer zou dat gepasseerd zijn? Dinsdag of woensdag afgelopen ja. week. Vels de Zuid, achtervolging vanuit Zandvoort. Ze starten ja. zondag zijn waarschijnlijk buiten Zandvoort gaan schieten. Ja. ja. ja alsof, je, alsof hier iets kan raken van enige waarde. Maar... Um, <laughs> Maar en afgelopen weekend was het natuurlijk de American, American Race. Of ja, American de American Sunday. Ik exact. vond het een, een, een bijzonder goede uh, en, en uh, spannende race. Ik heb het over die Amerikaanse race afgelopen weekend op circuit. Voor dat Stand Stamford. Ja, was een spannende race. Oh, hier bedoel je? <laughs> ja, had ik het Is er nog iets gebeurd op circuit? Ja. Hallo, bent u daar nog? Hey, Miami is namelijk ook uh, uh, uh, Amerika. Ja, maar dat is geen Zandvoort. Hij zei, is er nog iets gebeurd op Zandvoort? Ah, nee. ja, American, ja, de American. Maar race. in Zandvoort kon je kijken naar een race in Amerika. Ja, ja dat heb je ja, vaak met de ik moderne heb nu, ja. Ik nu een krom spijtje <laughs> recht te praten, maar hij staat gewoon te slapen. Nee, er was ja. een American Sunday afgelopen zondag. En er waren, er waren allemaal van die enorme trucks die stonden ja. uitreden met enorm veel herrie en gedoe. en ja, ik, ik heb in zo'n ding gereden zelfs, zo'n Peterbilt, met je dat? 18 versnellingen. Dat het een 18? 18, 18. Ja, ja. ja dat was ja ja. Hoe weet je in welke verstelling je zit dan? Ja, het is een heel... Die man die die truc gekocht had ook. Die heeft er een, een hele bezig truc. om er een camper van te maken. Want je zit die hele woonunits uh, soms achterop. Maar het is een, uh, waar het op neerkomt het is een, uh, een kleine 1, een grote 1, een Kleine twee, grote twee. En dan heb je nog weer overdrives. En god weet wat. Ja, Het is, het is eigenlijk niet te voorstelbaar dat zo'n ding nog... Af en toe, op de, ja, als je eenmaal in Amerika, maar je dus de ruimte hebt, dan kan je zo'n ding in zijn achttiende versnelling zetten. En dan, hup, gaan, dan rij je onder En dan moet je, het enige wat je dan in de gaten moet houden, is of er ergens politie opdoemt En ze houden elkaar wel op de hoogte met die bakkies. Maar hier in Nederland is het natuurlijk hard werken met zo'n ding. Want die, die truc waarin ik gereden heb, was overigens op eigen terrein, want ik heb helaas geen groot rijbewijs. Die, uh, dat was natuurlijk hard werken bij de rotondes in uh, Almere en zo. zo. Daar zijn die dingen dus echt niet voor gemaakt. En, uh... Viel mij op. Uh, ik heb, ik heb maar mijn... je vertrekt in z'n vier of in z'n vijf. Er ja, slaat okay. al wat versnellingen als je leeg bent, tenminste. Wat mij opviel is: ik, ik, heb, mijn, ik heb mijn caravan opgehaald in, uh, in Zeeland bij mijn neef. aan camping. En dan uh, moet ik natuurlijk heel rustig rijden. Ja. En dan rijd ik rustig terug vanuit Zeeland naar Zandvoort. En dan valt mij op dat vrachtwagenchauffeurs in, in Nederland best wel keurig rijden. Ja, want ik moet zelf natuurlijk heel rustig rijden. Ik rijd 85. Defensief, hè? Want ja, en ze gaan ja. meteen, huppakee, pop, meteen naar rechts. Ja. Want ik moet natuurlijk ook meteen, pop, ja. strook, omdat, ik, zo, omdat ja. ik niet zo hard rijd. Nee, dat ben ik met je eens, ja. Ik dus vind het algemeen vracht, is dat rijden best wel keurig ja. Uh, bij Ja, als handen. je ziet wat, wat sommige automobilisten... die vrachtwagens worden gesneden... die moeten en zullen iemand inhalen... en dan staan ze boven op een rem... waar nou, eerst zo'n ding in de hoogwijzer zit... en flink afremt, weet je. Dat is ook voor die mensen hard werk. En gevaarlijk ook. Dus uh, automobilisten hebben vaak geen idee... Uh, wat het is om, om, uh, om een vrachtwagen te besturen. Heb je nog een autotip als het heet weer wordt vandaag? Een autotip? Nou ja, een auto ja, auto ja, zo heet wordt het nog niet, maar het ja, wordt vandaag 25 graden. Het ja. is vrij warm. Ja, maar het uh, gaat wel regen hè, straks om een uur of twaalf, heb ik gezien. Is dat zo? Oh, ja. Oké. Okay. Nou, misschien waait het nog over, want van de week was er ook een spraak. Dat kan ook. Uh, ja, ja autotip zorgt dat je koelsysteem uh, in. Aha. In, uh, in goede technische staat. En dan ga je even naar uh, Strijder en dan haal je even een uh, busje met ja. Uh, koelvloeistof. Ja, dan moet je opletten, want uh, auto's met uh, aluminium motoren, zoals de meeste daar zijn tegenwoordig, die hebben dus de rode koelvloeistof. En auto's met gietijzeren blokken, daar moet de uh, ja. blauwe koelvloeistof in. Ja, ah. anders kan het mogelijk. Uh, maar ja, welke... meer kleurtjes zijn er niet. Nee. Maar hoe, hoe, hoe weet je dat dan? Dat, dat, waar je blok van gemaakt is? Nou. Uh, ga er maar vanuit dat de meeste moderne auto's aluminiumblokken hebben. Dus ja. Van, ja. Alles na, na de jaren negentig is volgens mij aluminium, toch? Ja, volgens mij heb jij nog een blok, denk ik. Maar uh, welk, welk jaar is jouw kort? Ho, ho, ho, ho. Ja, dat 2001 of zo? Nou ja, dat zou niet weten. Maar... 2001. Ja, ja, dus die de mustang, die dat in 65. Ja, koppen, blok. gietijzerenblok. Waar gaan we naar luisteren, Ger? Dit is Annie Lennox. Oh, wat leuk. En uh, zij heeft een uh, leuk mopje geschreven. Akkoord. Nou, kom en maar let it go. Onder de titel Let It Stay. Kom maar binnen, Annie. Monday finds you. Hans ook. Ja. Hé hey Hans, ouwe rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Hé hey well. jongens, goeiemorgen. Goeiemorgen Hans. Goeiemorgen Hans. Wat een leuke muziek hebben jullie gezegd. Ja, dat vind ja. ik leuk om te horen. Dat kan hè, je wel dan. een Gerra overlaten. Absoluut, ja. ja dat kun je zeker een ger overlaten. Dat denk ik ook wel. Hé hey, jongens, we hebben de Grand Prix van Miami gehad, hè? Yeah. Ja! Laat ik meteen met het belangrijkste beginnen. We hadden de Piercing Gate. Hebben jullie dat oh, ja. nog uh, ja. overgehoord? Ja. Nou, de FIA wil dus niet dat uh, de coureurs... Uh, tijdens een race oh, met oorbellen en sieraden en uh, wat heb je nog meer, kettingen. En... Vanwege medisch gedoe, hè? Nou, nou, dit is inderdaad een medisch gedoe, omdat uh, ja, bijvoorbeeld bij een scan, uh, als we dan eerst uh, door allerlei sieraden uh, uh, mo moeten kijken wat er dan eigenlijk aan de hand is. Dus ze willen dat gewoon niet meer. En ze hebben gezegd dat uh, uh, vanaf Miami mag dat dus niet meer. 250.000 euro boete als je dat wel doet. Nou ja, goed. Uh, uh, onze grote vriend Louis Hamilton is het daar niet mee eens. Hij uh, vindt dat uh, uh, idioot gedoe allemaal. En hij, hij, vrijdag bij die eerste persconferentie uh, droeg hij uh, twee horloges. Nee, drie horloges. Uh, en 180 andere sieraden alleen maar om een soort protest te maken. En hij heeft gezegd dat hij uh, uh, daar absoluut niet aan gaat voldoen. Het moet dus vanaf Monaco gaan ze die, die boetes instellen... En, uh, maar goed, Hamilton heeft bijvoorbeeld een neuspiercing, die is er operatief ingebracht. Die zit helemaal in zijn neus, uh, verstopt. Die kan niet uh, zomaar uit hoor. Maar hij zei nee. dat hij er nog een had, hè? Ja, dat ja ik weet niet waar. We weet jij waar? Dat is natuurlijk de grap. Dat hij zegt, ja, ik heb er nog een, die kan er zeker niet uit. Dan denk je toch, of aan een table piercing of aan ja, ja. een ja, ja, Prince Prins Edward. Ja. Ja. Dat bedoel ik, ja, of misschien nog wel iets, uh, iets uh, beneden de gordel. Ja. Maar goed, uh, je weet het niet, je weet het niet. Maar goed, uh, uh, Hamilton wilde dus, uh, uh, de, vooral die neuspiercing, hij zei, ja, dat kon er helemaal niet uit, omdat wij zijn operatief ingebracht. Dan moet ik hem ook operatief uit laten halen, dat ga ik dus niet doen. Dus hij heeft gezegd van, nou, dan moet er maar een andere coureur, uh, onze testcoureur gaat wel rijden dan. En dus dat kan wel leuk worden, we gaan het meemaken vanaf, uh, vanaf uh, Monaco. Uh, jongens, um, uh, de race zelf, ja, een prachtige race van Max Verstappen, hij was heer en meester. De eerste, ronde, of de eerste bocht al uh, Sainz pakken, dat was op zich al knap. Nou. En een rondje, uh, rondje 7, 8 later uh, was ook uh, Leclerc aan de beurt. Hij had een uh, uitstekende race om um, Max, uh, uh, goede overwinning. En hij komt daarmee in de top 10 van het aantal uh, podiums wat gereden is door coureurs. In 23, de... 23 podiums nu. 23, uh, 23 uh, keer een wedstrijd gewonnen. Uh, dat vind... Ja, dat wel, maar ik bedoel het, po het podium, hè. 1, 2 of 3. Ja. ja, dan heeft hij er wat meer. Dat was de 63ste keer, de 63ste Goh. keer. En daarmee komt hij er tot top 10. En um, um, jij weet dat toch, hè? Wie, wie, wie, wie leidt die uh, competitie? Ja, dat zal uh, Schumacher zijn. Nee, dat is Louis. Uh, en Ja, we hebben hem met 183 en daarna Schumacher met 155. Michael Schumacher, hè? Ja, ja, ja. Uh, ja. Nou, dan hebben we Vettel, Proost, Rijkonen. Uh, zesde is Alonso, zevende staat nog Senna met 80. En Proost? Barrichello met 68 keer op het podium gestaan. En, en dan komt uh, uh, uh, Bottas met 67. En die kan stappen wel pakken, denk ik, dit seizoen. En Baricello trouwens ook met 68, vijf, vijf keer op het podium. En wel lukken. In, ja. Hoeveel reden zullen we nog? Uh, 18 of zo. Dus dat uh, gaat wel lukken. Het was eigenlijk een, een, een vrij saaie race, zoals je uh, even de inhaalacties uh, ervan vanaf uh, denkt. Aan het eind werd het wel spannend. Hoor. Ja, aan het eind werd het wel spannend, omdat Kastling uh, en Norris elkaar raakten. Dat was uh, uh, een rare ongeluk trouwens. hoor ik, uh, uh, De manier waarop uh, Norris uh, eraf werd gereden, uh, ja, ik weet niet of dat uh, wel helemaal goed was. Want hij had natuurlijk wel meer ruimte kunnen laten, maar Kastling had ook niet iets meer naar links kunnen gaan. Ja. Maar dat zullen we misschien ooit nog wel een keer uitzoeken. Uh, de safety car kwam en uh, ja, dat, maakte, dat maakte het eigenlijk, eigenlijk nog wel spannend. Hé hey Hans, wat, wat, vinden de, de, wat vindt het Amerikaans publiek van de Formule 1? Nou ja, de, de Amerikanen die, die krijgen steeds meer belangstelling voor de Formule 1. Ook door uh, Drive to Survivor. Dat is allemaal prachtig hoe dat in elkaar heeft ja. gezet. En, uh, ja, uh, je ziet dat uh, het aantal toeschouwers in Miami was uh, geweldig natuurlijk. Ik hou dus persoonlijk niet zo van dat overdreven gedoe... met bootjes in, uh, in uh, ja. uh, papieren water en zo. En, ja. ja. En, en, en, en, en, en Blijft Amerikaans natuurlijk. Blijft Amerikaan, motoragenten die verstappen begeleiden naar het podium en zo, ja. Ik weet het niet. Uh, ik hoop niet dat Sonvoort uh, daar uh, echt uh, hetzelfde ongeveer gaat doen, want... Uh, maar ja, die Amerikanen, hè, het is echt Amerikaans ingericht, uh, uh, de Formule 1 tegenwoordig. Ja, die vinden het prachtig. En uh, ik, ik ben bang dat je volgend jaar in Las Vegas, dus zul je ook wel een showtje ja, te zien dat krijgen. Dat denk ik ook wel, ja is het fenomeen pitpoes ook daar om zeep geholpen? Ja, misschien ja. komt het daar wel vandaan. Hoor. Ja, daar trekken ze helemaal niets van aan, volgens nee. mij. Hè. Nee, okay. Volgens mij gaan daar ook wagens die worden weggetoverd en zo. Ja, dan kan, kan het heel, heel leuk worden daar, hoor. Wegtoveren? Ja. Ja. Dan heb je het zeker over David Copperfield, zoals ja, nou dat zei. Ik ga dat doen. Op een goede goochelaar die een doek over doet en ja, dan staat er opeens een andere auto. Dat moet toch kunnen, lijkt mij. Dat moet lijkt me ook. Hé, dat... Uh, maar goed, het verschil is nog maar 19 punten jongens. En uh, met uh, Leclerc stappen Leclerc 104 184 85. Dus ja, hij komt steeds dichterbij. Hij hoeft nog maar één keer te winnen en uh, één keer uit te vallen. Hij staat weer aan kop. Dus uh, dat wordt wel heel erg leuk. En die constructeurstitel constructeurs uh, is nog maar zes puntjes hè, op dit moment. Uh, nou, wat heeft Max gedaan daarna? Die is uh, nachtleven ingegaan in South Beach. Uh, een, een, een luxe... Uh, Uitgaanswijk uh, in, in uh, Miami. Met Ocean Drive onder andere, heel bekend. Um, nou ja, met is, Martin uh, Garrix, hè? Met Martin Garrix inderdaad, heeft hij daar uh, de boemetjes even buiten gezet. Hij heeft gelijk. En, nou, er het, ja, tuurlijk. Er werden trouwens meer uh, Formule 1-coureurs gespot die, die nacht. Uh, onder meer Lewis Hamilton, die is daar ook uh, gezien in een hele andere luxueuze club. Ja, maar die valt uh, natuurlijk meteen op met Sebastian Adriaan Outfit. Ja, dat lijkt, ja, en met de <laughs> piercing natuurlijk. Ja, en de ja, nose piercing. Ja. Even wat anders, uh, uh, uh, Hans. Weet ja. jij wie de snelste pitstop heeft gemaakt? Uh, ik denk uh, uh, Red Bull Wega niet. Ja, dat klopt. Met ja. 2,33 seconden. 2,33? Jij ja, zag 2,4 ergens staan. Dat was wel een snelle. Ja, dat uh, was Aston Martin. Ja, dat klopt. Maar nou, er waren er ook een paar met 4, 5 seconden. Dan, ja. dan, dan, dan gooi je toch 2, 3 seconden weg. Ja, zeker. Dat voor de club had je daar ook natuurlijk, en uh, daar betaal je per kaart 13.000 dollar voor. Holy cannoli. En, uh, maar uh, er was een enorm uh, uh, veel kritiek op het eten. Het eten werd gedaan door de lokale partijen, dus uh, restaurantjes, dingen, allemaal. En dat schijnt heel slecht geweest te zijn. Dus uh, daar betaal je 13.000 euro, dan krijg je een, een, een slechte hamburger of zo. Dat is natuurlijk helemaal niks. Um, nou, wij krijgen niks ja, en we krijgen een gevulde koek, dus ik weet het niet. Nou, ja, je nou, ja, moet wel een beetje blij zijn met wat je krijgt, hè? Ik heb ja, ook nog een... Ja, daar zou ik wel, 13.000 overhoogd hebben. Lekker gevulde koek, heerlijk, man. Ja, heel goed. Ja, ja uh, geen rommel, hoor. Ja, waarom? Nou ja, het was natuurlijk een, een show op zich, veel basketballers. Michelle Obama werd gespot. Maar over het algemeen, ik, ik, vonden jullie het nou een mooie show? Ik bedoel... Uh, nou, niet, niet. ik vond het een beetje over de top allemaal. Ja, een beetje over de hele, over ja. de top. Dat vind ik eigenlijk ook wel hoor. Ik kon ja, er eigenlijk ja. bijna niet naar kijken. Was, uh, ja, ik weet ja, het niet. Ja, de, de Amerikanen, ik weet het niet, ik heb, het niet gehoord, de kijkcijfers, maar ja. Ik denk dat de Amerikanen het allemaal prachtig vinden en uh, daar gaat het een beetje om natuurlijk. En uh, nou ja, we krijgen er nog twee in Amerika dit jaar. Nou is uh, Circuit of the Americas, daar kun je sowieso niet zo heel veel doen, denk ik. En uh, nou, volgend jaar uh, uh, Las Vegas, dat is voor mij erg nieuw. Maar, maar jongens, het is van Liberty Global, hè? Dat is waar wij te maken ja, hebben. Liberty, Liberty Global is natuurlijk. Uiteindelijk is het alsof de race is weggegeven aan Disneyland. En hm. dat betekent dat ze dat Ja, dus gaan het commercialiseren. Ja, het is eigenlijk ook niet uit. Drie, binnen vijf jaar de race in Disneyland krijgt. Onder het kasteel door met Mickey Mouse. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Mickey Mouse vlacht af. Ja, uh, uh, uh, nog nog uh, beter, dan heeft Mickey Mouse de mond open en dan komt daar een Formule 1 auto onderdoor rijden. Ja. Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, het, het zou allemaal kunnen, want uh, ja, de Amerikanen zijn gek genoeg... en er zullen naar aanleiding van deze race in Miami... zullen er wel nieuwe plannen gesmeed worden om het nog uh, interessanter voor de Amerikanen te maken. Maar ik hou me hard vast in ieder geval. Ik zie ze liever door Oroes Roes gaan, hoor, in, uh, in België. Precies. Ja, juist, ja, dat soort piece, die staan een beetje op de, op de, de wippen. Hè? Want uh, dan zeggen ze van, nou ja, we moeten meer uh, uh, Amerikaanse races hebben... en dan, ja, dan, dan zou een race als uh, Spa-Francorchamps eruit kunnen vallen en dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Zeker voor de Europese liefhebber van uh, Formule 1, lijkt mij. Ja. Nou ja, goed, wat hebben we nog meer gehad? Uh, uh, ik wil eventjes naar het voetbal. Uh, sorry uh, Ger en uh, Frank, maar goed, uh, Ajax vanmorgen kampioen worden, dat weten, dat weten we waarschijnlijk wel. En uh, ze moeten winnen van, uh, uh, van Heerenveen. Ja, dat mag ook vriezen, maar dan moet uh, PSV ook vriezen. Moet er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden. Maar als Ajax morgen kampioen wordt, dan mag er niet uh, worden gerold op het museumplein van onze burgemeester uh, Ansma. Ze is al wel een keer of 48 mensen doodbedreigd inmiddels. Nou, ja, oh, dat wou ik net zeggen, want ze is inderdaad bedreigd. Ze ja, dus bedreigd wordt door, uh, door uh, Ajax-hooligans. Uh, nou, maak je borst maar uh, mijn nachter, lijkt mij. Hè, voor, uh... Dus ja, je moet even kijken hoe dat uh, zich zal ontwikkelen. Maar ik denk niet dat die ajax uh, supporters er erg blij mee zullen zijn. En uh, ja, er, er, er was ook nog een, een heel groot gedoe over een handsbal. Uh, waarbij uh, Feyenoord-PSV. De PSV kreeg de bal op zijn elleboog. Uh, terwijl hij er helemaal niet naar keek. Mooi dat, Frank? Uh, ik Wat? heb dat toevallig gezien, Hans. En nogmaals, zoals je al aankondigde, ik heb niets van voetbal. Ik weet er ook niets van. Maar als ik schijtzester was, zou ik dat niet als hands kwalificeren. Nee, joh, ik werd gewoon tegen zijn elleboog 100 KVB jij... heeft ook excuses aangeboden. Hebben de er Frank, de... hebben we dat gezien? ze vonden ook geen strafschop. Oh, uh, nou ja, de fout die gemaakt werd, was natuurlijk dat die, die vorderen helemaal niet naar keek. En dat die... Uh, die scheidsrechter, die, die, die Turkse ja, die vonden het een, een strafschop. En er werd verder helemaal niet naar gekeken. Maar het is wel uh, een van de grote ontwikkelingen in, in het kampioenschapsverhaal. In het, in het, in het dus ja, ze waren woedend, ze waren woedend PSV. En dat kan ik me wel een beetje voorstellen, moet ik zeggen hoor. Maar goed, vooral is het allemaal uh, uh, positief natuurlijk. We gaan het uh, meemaken morgen, jongens. Is het nog gedacht. Maar, uh, nou ja, we moeten nog even wachten op de volgende Ze komen weer naar Europa. He, zeg. We gaan naar Spanje, ja. naar Barcelona, waar ze het allemaal uh, goed kennen natuurlijk, door allerlei uh, uh, die daar gedaan zijn. Dus uh, we gaan het meemaken, mannen. Goed. Nou, helemaal goed. Ja. Kijk, uh, Ger eventjes aan of er nog een stukje muziek in zit. zeker, nou, zeker. Dan gaan we dat uh, oh. meemaken. Ja, en... oké okay, mannen. Hey, uh, goede avond nog hè. Bedankt al. Dankjewel. Hé uh, hey. Same bit, but it feels just a little bit bigger now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 en je hebt ook uh, Arie Nuts. Ja. <laughs> ook wel een goede naam voor een artiest. Ja. Nou. Arie Nuts samen hadden met uh, Bruno Hart. We hadden het heel even over uh, waar die uh, piercing als het dat al betreft... van uh, coureur Hamilton ja. nog meer zou kunnen zitten dan in zijn neus. En uh, ja, misschien uh, dachten wij natuurlijk stiekem zelf ook al aan. Tepel. Door de leuning. Of de leuning zelf. De leuning zelf. Maar is een, hoe heet dat? Prins Edward heet dat? Of een prins... Ja, die geest ja, er weer een mooie, de, de, ja daar is een naam voor. Ik ga het even opzoeken. Het maar goed, maar waar, daar, waarom? over de leuning gesproken. Wat, uh... Frank, zeg eens even. Nou, kijk. De twee derde van de mannen... Is uit ...zou uit onderzoek zijn gebleken... ...vindt de leuning, zijn eigen leuning, te klein. Oh. Terwijl 85% van de vrouwen de lengte overigens prima vindt. Maar ja, wat is normaal? Daar ga je weer. Wat is normaal? Dus uh, nou, de nieuwste HLN zetten de cijfers even op een rij. De gemiddelde lengte van de... de penis in uh, euforische toestand is dus 13,1 centimeter. Ik heb, ik heb dat nog nooit gemeten. Nee, ik ook wel? niet. Nee, goed. Maar mannen in, er zijn dus mensen die dat wel gedaan hebben in het kader van het onderzoek. Maar mannen in Congo, die hebben bijvoorbeeld een fors grotere, uh, namelijk 18 centimeter. Ja. Uh, Aziatische mannen hebben daarentegen het cornucootje met 10 centimeter. Is het klaar <laughs> in euforische toestand? Er zijn een aantal dus dat Japanse vrouwen geen schaamhaar hebben. Ja. ja ze verkopen ze pruikjes, hè? Het is een donsje eigenlijk. Nee, ze verkopen schaumaarpruikjes ja. in okay. Japan voor dames. Kom op. Nee, dat is waar gebeurd. Geef het maar over schaumaarpruikjes. Het is gewoon zo'n maskertje met een spleetje tussen de lamellen, dat je zeg maar toch dan. Of, ik, ik heb nooit een schaumaarpruikje nee. gekocht in Japan, <laughs> dus daar durf ik <laughs> ja. geen antwoord op te geven. Maar goed, de IJslandse man om het verhaal even te completeren, die hebben het langste exemplaar, namelijk 15 centimeter. Het is best gek, want het is enorm koud. Ja. Dan ja. zou je denken, ja. hij trekt zich even terug. Ja, maar, dus, maar dat uh, doet hij toch weer. niet? Ja. Overigens, ik ben erachter. Hij heet niet de Prins uh, Edward. Alsof, de Prince, het heet de Prins Albert. Oh, Er okay. is dus een, uh, een intieme piercing aan de onderzijde van de penis... door de eikel heen gestoken. en komt via de urinebuis weer naar buiten. Dat moet toch dus niet dat fijn is dat, zijn? Dat zou, niet ja. Ja. Ja, dat zou die helemaal kunnen hebben. Maar dat zou toch niet fijn zijn om dat erin te laten zitten. Dat lijkt mij ook niet. En om het erin te hebben lijkt me ook Ik stel voor van. dat één van ons... Ik heb, ik gaan, uh, ja, maar ik ik ik ja? ja? denk hierbij aan jou. We, we, we, we Omdat gaan jij thuis geen andere helft hebt die daar iets van kan vinden. In de Halterstraat kan je dat laten doen. We gaan even strootjes trekken direct. Wie van ons volgende week hier zit een ring door de Maar goed, weet je, het zal die vrouwen allemaal een zorg zijn. Wat ze wel vervelend vinden, is dat het grootste deel van de mannen na de datum onmiddellijk in slaap dondert. Meen je dat nou? Ja, en dat is niet uit de desinteresse... maar er komt een chemisch stofje vrij in de hersenen. Dat is dus uh, prolactine. Ah, prolactine, prolactine! Dat zorgt ervoor dus dat de man direct na de daad in slaap dondert. Hm, die bestel ik altijd ja. bij, uh, bij het koffie aan ja, zijn prolactino. Toch? Ik, ja. ja, ik dacht dat hij het ja. lekker in sorry, Mag een sorry Maar een cappuccino maar... en een prolactino. Prolactino, Pro ja. Prolactino of Pro <laughs> word je wakker en dan ja. val je lekker in slaap. Prolactino of Ja. Oh, maar vooral Altijd bij de hand. Prolactino. Altijd bij de hand in de Maar goed, steunen, uh, weg. zover uh, de nieuwsgaring over het mannelijk lid, als het ware. Ken nou, jij uh, nog bij, bijzondere zwaardigheden? over nou, je, ja. je lid. En, uh, overle overleden gesproken, uh, dit weekend uh, was er in Zoetermeer een tackle-dag. Uh, een uh, een, uh, een tackle-dag? Een ja, oh. een tackle-dag. De dag van de tackle. Uh, nee, de, de, de, de, het hondje. De tackle. De korte en de langhaardige. Ja, een korte Een braderie, een potje tackle. Een potje tackle? was een potje tackle? Het, nou ja, het was er allemaal en uh, ze wilden in het Guinness Boek van, uh, van, van de Guinness Boek uh, Records uh, ze komen om zoveel mogelijk tackles op de foto te gaan. Nou, dat is gelukt. Oh, echt? Was er geen contest? 324 tackles. Oh. Maar hoe dan? <laughs> ja. Met een groothoek. Iedereen komt dan met een tackle ja, ja. aan. Jongens, we gaan met z'n allen voor de foto. In elkaar, in elkaar. Ja, aan in in elkaar. Kleintjes. Ook is gezegd: kleintjes voor. Dat is dus goed, gaan ja. Allemaal kleintjes. Ja. We zijn wel heel blij voor ze, hoor. Was er geen contest van de, wie heeft er langs de langste tackle? Nee, Frank. Maar dat is wel goed, dat dan wel jammer, ja? De gemiddelde tackle is 15 centimeter. Als een tackle een 15 centimeter lid heeft, dan ja. komt hij niet vooruit. Dan sleept hij met zijn snikkel over het jas. Ja, dat is nee, komt die doe weer Dat wil je ook niet. Hebben, dat ja, maar het is ook... Uh, uh, de tekels uit uh, uh, IJsland zijn het langst. Ja, hè? He? je ja. ook gehoord, ja. Vallen zijn... die ook in slaap na... Ja, na, uh, ja, na de raad. Ja. Ja. <laughs> ik zit er net een heel stuk over te lezen. Een bakkie uh, pro-latino, <laughs> zal ik maar zeggen. Dus in dat licht... Uh, wat ook alweer grappig is... dat uh, Je, je kent allemaal de uh, firma... toch maar even in de categorie van smeerlapperij... Uh, de AliExpress, dat ken je toch? Die ja. website, ja, daar kun je van alles bij bestellen. Weet ik meuk, ja, ja muk. gewoon, maar daar kun je ook een goede een goede. van grondstoffen. Ja, maar ja. iemand heeft ooit een auto besteld bij AliExpress voor 2000 dollar. Nee, Ja, je, ja en, ze moeten maar kijken. AliExpress Car op YouTube staat die. En is het ding, maar dat zit voor 2000 dollar heb je gewoon een auto. Je moet hem wel een beetje zelf, moest je even wat uh, dingen installeren erop en zo, maar richting aanwijzen, ruitenwissers, gewoon echt met een, een auto. Maar een elektrisch voertuig. <laughs> nee, met een, met een, een brandstofmotor. 2000 dollar kun je een auto kopen op AliExpress. Wordt thuis, en die gozer wil natuurlijk... Die doet zijn YouTube-serie, dus dat was een soort influencer. Ja. En die bestelde steeds gekke dingen op AliExpress. En dan heeft hij gewoon een auto in elkaar gezet voor 2000 dollar. Een ding rijdt gewoon, niks aan de hand. Lelijk. Ja. En uh, gedoe. Maar als je nu op AliExpress gaat, op, op het moment dat je dan gaat zoeken naar iets. Ja. Dus jij bent op zoek naar weet ik veel: een nippeltje voor je auto. of weet ik veel: een, een oplader voor een telefoon. snoertjes, dat soort ja. dingen kopen ze allemaal. Ja, van pisbakken, staalgemaakte ja. shit is dat allemaal. Maar op het moment dat je dan in begint te toetsen. Uh, uh, begint te toetsen met ik zoek een nippeltje. dan krijg je meteen neukende vrouwen, neukende vrouwen in bikini. <hijen> en dat en heeft hebben ze die ook bij Ali? Nee, ja, en nee, wat dat is. Dat is dus, wat er dan gebeurt. Is dat er blijkbaar. Als er heel veel zoektermen dus zijn. Ja. op Google. Dat zijn die alpha, alpha, algoritmes. Ja. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld waar, en, dan, en dan, dan krijg je... staat de eiffeltoren maakt die hem af op Google. Ja. En dus blijkbaar hebben heel veel mensen op AliExpress... zijn op zoek gegaan naar blote vrouwen of uh, tieten of weet ik veel wat. <laughs> dus op het moment dat jij op zoek bent naar een autoband... Ja. dan krijg je gewoon neukende vrouwen in bikini. <laughs> <laughs> Alleen maar omdat iedereen op ja. AliExpress op zoek gaat naar smeerlapperij. Dat is, is toch fucking ja. sick, ja. of niet? Ja. Ja, dat is een wonderlijke fenomeen. Ja, waarom Deze weet jij die oplast, Poppenstel? Ja. Ja? Ik was op zoek naar een nippeltje voor mijn auto. Ja, right. Ja, ja daar kom je ook nooit meer mee weg. Maar nee, nou. natuurlijk niet. Tenzij je vrouw of partner zelf onderlegd is. Ja, dat snap ik wel. Maar goed, het, ze <coughs> onderlegd. Hebben onderlegd, zegt hij dan ook nog. Maar ze hebben het ja. uitgezocht, of wat het was. En ze hebben de, ze hebben de woordenlijst ingeladen. Waarschijnlijk is die woordenlijst niet opgeschoond. En nou ja, ze waren niet bereikbaar voor commentaar aan die express. Ja, ja want... Ja, die Ali is ook niet gek natuurlijk. Ik ga een beetje mijn eigen handel om zeep helpen. Ja, maar dat de, doet die rijkse man van ja. China is dat toch? Die eigenaar van AliExpress? Ja? Ja, ja, ja, volgens mij wel. Uh, ja. ja Wie was dat ook? Op je? Ja. Ma, ma, uh, John Mao. Ja? Nee, nee ja? John, ma. wil nog wat. Jack Ma. Jack Ma. Ja, ja, Jack, is. ma. Jack Ma. Ze zal uit Hongkong komen dan, hè? Nou. Dat zou zomaar nou. kunnen. Ja, ja, is wel. dat nou uh, Jack Ma? Ja, ja. <laughs> dat, mooi, mooi, stoel. Hey, dat is een mooi nieuw jack. Maar... <laughs> Jezus, nou goed. ik ga nou, in de uh, Is op er de nog, bank. Uh, nog een stuk? Nou ja, goed. Doe maar een stukje muziek, want dan ga ik ja. even op de bank liggen huilen in de foetishouding. Echt waar, maar jij ja, dat? Ja, dat ben ik. Duurt, duurt die 4,5 en half een minuut en dan komen we mooi uit uh, tot aan het nieuws. Het zal toch wel. Ja. En daarna ga ik iets in het telefoonboek voorlezen. Ah, dat kan heel lang doen. Of ik ga je nu iets bestellen op AliExpress. Ali. <laughs> ik denk dat dat het leukste wordt. Ja. Ja. Ga even naar AliExpress nu. Ik ga wat bestellen. Wat willen we kopen? Nou, uh, laten eens horen, Ger. Ja, ik ben even aan het zoeken. Het is toch Kom! Allemaal, het is allemaal niet, niet zo makkelijk. Ach. Oh, Met, de de applaus. Met applaus. Hè? Met applaus, ja. Met applaus. De, de, de, de raad is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 the same honey with you not around I've been spending my time in the old town I sure miss you honey you're not around but you're not around this old Kunnen we nog in het minuut nog wat zeggen? Nou, dus leuk om te horen. Nee, we hadden het net over het open markt, openbaar vervoer naar Amsterdam. Ja. Ik ben gisteren heen gegaan. Met het openbaar vervoer? Met het openbaar vervoer. Dus ik denk, uh, ja, het was er, een het was een reunie van de van de van de hitkrant en van een oh ja. uh, oor. Ja. Heel ja. gezellig, allemaal oude bekenden die tegenkomt. En uh, dus uh, ik denk, nou, ik ga met de bus. Oud kort. anderhalf uur heen. En dan kom je uiteindelijk uit de, bij de Marnixstraat. Ja. Bij het politiebureau. Maar het is best knap lang. En terug ben ik gegaan ja. met de tram met, uh, naar zo heet het centraal. Centraal en daar met de trein. Dat is een half uur. Dus de trein heeft daar, daarmee wel mijn voorkeur. Toch? Ja. Ik reken het goed, Gert. Dus ja, voor mij ook, ook al ga ik maar één keer per jaar met de trein naar Amsterdam. Maar dat ja, ik, ik heb zelf zo'n overjaarkaart. jaarkaart Dat is ja. hartstikke makkelijk. Je ja, houdt er ergens mee ja. op door. Ja. En, uh, wat dat betreft. En het duurt niet lang meer voordat de uh, telefoon uh, kan je mee uh, reizen. Goed. Oké. Okay. Meer ja. openbaar vervoernieuws na het nieuws van 9292 van 11.2. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.2.